7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Aanhangers van de verdreven Egyptische president Morsi hebben opgeroepen tot nieuwe betogingen tegen de machtsovername. Zowel in Cairo als in de voorstad Gizeh. Daar zijn de veiligheidsmaatregelen bij overheidsgebouwen aangescherpt. De Egyptische interimregering is al bijna de hele dag in beraad over de crisis in het land. Een van de gesprekspunten is het voorstel van premier Beblawi om de moslimbroederschap van Morsi te verbieden. Beblawi houdt de moslimbroederschap verantwoordelijk voor het bloedvergieten van de laatste dagen. Daarbij zijn zeker 800 doden gevallen. Als de broederschap tot verboden organisatie wordt verklaard, geeft dat politie en leger meer mogelijkheden om op te treden tegen samenscholingen. Tientallen Spaanse vissers hebben bij Gibraltar met hun boten geprotesteerd tegen Groot-Brittannië. Sinds de Britten op 24 juli bij Gibraltar rotsblokken hebben gestort die een rif moeten gaan vormen, kunnen de Spanjaarden daar niet meer vissen. Ze zeggen dat het rif bij de Britse enclave ze al zo'n anderhalf miljoen euro heeft gekost en dat de rotsblokken hun netten beschadigen. De Britten zeggen dat het rif is aangelegd om overbevissing tegen te gaan. Spanje en Groot-Brittannië hebben voortdurend oneenigheid over Gibraltar. Hulpdiensten hebben in het duingebied van Wassenaar... een meisje van 12 bevrijd dat klem was komen te zitten onder een tak. De tak was op haar gevallen. Toen ze niet meer kon opstaan belde ze het alarmnummer 112. Omdat het meisje niet precies wist waar ze was... ging de duinwachter met haar aan de telefoon haar route na. Zo werd ze na drie kwartier gevonden. FC Twente heeft thuis Utrecht verslagen met 6-0. Na acht minuten stond de ploeg uit NGD al voor en zo bleef het. Ajax-Feyenoord werd 2-1. Feyenoord heeft nu de eerste drie eredivisie duels verloren. In Breda won ADO Den Haag met 2-1 van NAC. En Herakles versloeg SC Heerenveen met 4-2. Het weer. Morgen is het wisselvallig en het zal ook een graad of 19 worden. Vanaf dinsdag is het droger en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. 1...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 Tijdelijk uitgerust met navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Vanaf 18.995 euro. Ontdek meer op kia.com. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Erik Arends. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De buitenlandrubriek van Radio 1. Zoals we de afgelopen zomerweken hebben gedaan... kijken we ook vanavond weer een vol uur met één gast over de grens. Maar waarschijnlijk kijken we deze keer ook af en toe... naar de ontwikkelingen in eigen land. Want onze gast is niet zozeer kenner van één specifiek land... of één specifieke regio... maar van een fenomeen dat eigenlijk de hele wereld beïnvloedt. Namelijk terrorisme. Er valt natuurlijk veel over te zeggen, terrorisme. Wat is het precies, bijvoorbeeld, terrorisme? En wanneer ben je terrorist? De Nederlandse jihadstrijders bijvoorbeeld... die in Syrië tegen het regime van Assad vechten. Zijn het nou terroristen of vrijheidsstrijders? En hoe ver moet je gaan om terreur te bestrijden? Mag je op grote schaal internetverkeer aftappen... zoals de Amerikaanse geheime dienst NSA heeft gedaan? Of mag je bijvoorbeeld geheime detentiecentra oprichten... om terreurverdachten op te sluiten... Nou, over dat soort vragen gaan we het vanavond uitgebreid hebben. Want onze gast buigt zich al jaren over dat vraagstuk van terrorisme. En dan met name over de relatie tussen aan de ene kant terreur en terreurbestrijding. En aan de andere kant mensenrechten. Want daar kan het nog wel eens botsen. Ze is onderzoekster bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Quirin Eijkman. Hartelijk welkom, mevrouw Eijkman. Ehm... Um, ja, u, u, we hebben u eigenlijk al de, la, de laatste tijd geregeld op, uh, op tv en op de radio uh, kunnen horen. Hè. We zagen u bijvoorbeeld bij Paul Witteman, Knevelen van der Brink. Um, u mocht er altijd commentaar geven op eigenlijk de vreselijkste uh, dingen, zag ik. Uh, bomaanslag in Boston, de moord op die Britse militair die met zo'n hakmes uh, om, om werd gebracht. Nederlandse jihadstrijders die in Syrië zijn gaan vechten. Is dat nou prettig om af en toe die studeerkamer uit te gaan en publiekelijk... Um, ja, dit soort uh, vreselijkheden van commentaar te voorzien? Nou ja, het is natuurlijk nooit prettig... om over uh, verschrikkelijke uh, terroristische aanslagen te praten. Maar we zijn wel heel blij bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme... dat we wel onze bijdrage kunnen leveren aan het publiek debat. En misschien ook de nuances kunnen aangeven. Want terrorisme en terrorismebestrijding is, is vrij complex. Ja. En soms uh, nou ja, hopen wij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de dieptegang en de discussie daarover. Dat we het allemaal wat beter begrijpen. Nou, we gaan dit uur uitgebreid met u uh, daarover praten. En waarschijnlijk zal de focus dan telkens komen te liggen op dat spanningsveld. Hè, tussen het terreur, het streven naar veiligheid en het eerbiedigen van, van die mensenrechten. Uh, want ja, we willen ons, ons aan de ene kant wel veilig voelen. Maar ja, om die vijand buiten de deur te houden, uh, lijkt ondertussen echt alles geoorloofd. Ongevraagd scannen van social media tot die onbemande vliegtuigjes, de drones... Hè, die verdachte figuren vanaf grote hoogte kunnen, kunnen neerschieten. Hoe ver kunnen we gaan in het preventief spe speuren naar terrorisme? Daar hopen we dus eigenlijk de komende, het komende uur meer duidelijkheid over te krijgen. Met Quirine Eikman. Quirine is een, uh, een heel gedreven onderzoekster. Zij zit erin vast. Ze zoekt uit hoe het zit als het gaat om rechtszaken tegen jihadisten, als het gaat om uitlevenverzoeken... Tegen terrorismeverdachten. En haar gedrevenheid uh, is, is heel belangrijk. Dat heeft af en toe ook uh, een keerzijde, omdat ze zo gedreven is dat ze soms, daar waar onderwerpen heel gevoelig liggen en waarin het soms ook de zaak is om wat, uh, je wat diplomatieker uh, uh, te begeven, dat dat haar uh, soms in haar gedrevenheid wat meer uh, moeite kost. Maar daar zit ook haar kracht. Een hardnekkig engagement voor de mensenrechten. Ja, We verrasten u misschien een beetje met deze, met deze quotes. Herkende u de stem, hè? Ja, ja zeker. zeker. Wie, wie, over wie, wie, wie heeft er over u gesproken? Uh, Beatrice Graaf, een goede collega van mij... bij het Center voor Contraterrorisme. Ja. En Bibi van Ginkel, collega van het ICT, De Heek. Ja, we hebben, hebben hun uh, inderdaad gevraagd om u een beetje te introduceren... Hè, zodat we uh, weten met wie we hier uh, aan tafel zitten. Um, om met dat laatste citaat nog even te beginnen. Een hardnekkig engagement voor de mensenrechten je opvatten als een compliment, maar er zit ook een, een, een, een spoor van kritiek in. Nou ja, het is natuurlijk zeker zo dat uh, bij, in de wetenschap uh, wordt geacht uh, om neutraal te zijn. En tegelijkertijd ben ik ooit in der tijd door Bob de Graaf aangetrokken bij dit centrum. Omdat ik ook veel in de mensenrechtenwereld heb gewerkt. Ik ben erin gepromoveerd. ben heel actief geweest uh, bij het Nederlands Juridisch Comité voor de Mensenrechten. Mm -hmm. Dus uh, daar ligt ook wel deels mijn hart. Maar ik denk dat het een het ander niet uit hoeft te sluiten. We hebben natuurlijk ook veel collega's uh, die ja, bij veiligheidsdiensten hebben gewerkt. Uh, of uh, uh, nou ja, bij het ministerie van, van Justitie. Dus ik denk dat dat zelf geen probleem hoeft te zijn. Nee. Maar daar wordt wel verschillend over gedacht. Maar waar komt de hardnekkigheid vandaan, waar we het over hebben? Nou, de hardnekkigheid is natuurlijk toch dat ik uh, ja, zeer geraakt word door mensenrechten. en daardoor ook in die veiligheidswereld terecht ben gekomen. Uh, ik ben ooit begonnen met een stage bij het Joegoslavië-tribunaal. Uh -huh. En uh, daarna heel actief geworden bij het SIM, het Studie Studieinformatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Dus dat is wel hoe ik er ooit... Ik ben een beetje in de terrorismebestrijding gerold, zoals dat heet. Maar ik vind het heel interessant, maar mijn hart ligt wel bij Mensenrechten. We gaan het merken, hopelijk. Um, ter verdere kennismaking gaan we u even een paar vragen uh, voorleggen. En daar hebben we de, de, de hippe collega's van Radio 3... hebben daar een hele leuke jingle voor gemaakt. Gaan we nu even luisteren. Vliegens, vluggen, feitjes... Kijk, De bedoeling is dat we u een paar vragen gaan stellen. Die staan klaar in de computer. Als u een getal noemt onder de 25... dan hoort u de vraag die, dat getal, die bij dat getal hoort. Gaat u gaan. 18? 18. Kom maar op. Belangrijkste ontmoeting? De belangrijkste ontmoeting? Uh, de belangrijkste ontmoeting was voor mij... Uh, toen ik 18 was, heb ik een half jaar door India getrokken... En op de een of andere manier ben ik verzeld geraakt bij het vrijwilligerswerk van de Missionaries of Charity. En daar liep ik op een gegeven moment moeder Teresa bijna tegen het lijf. En dat oh ja. vond ik heel, heel bijzonder toen. Ja, bijna tegen het lijf? Nou, ze was daar voor een speech. En een van de patiënten in de huizen waar ik vrijwilligerswerk doe, was een beetje in de war. En daar was ik een beetje mee bezig tijdens haar speech. Dus op een gegeven moment liep ze de keuken in. En toen uh, heb, we daar, heb ik daar even met haar staan praten. Althans, die patiënt en ik stond ernaast. En sindsdien uh, uw leven veranderd. Nou, het raakte me wel heel erg, maar niet zodanig dat ik wilde intreden in haar orde. Oké, okay, oké. Okay. Um, nog een cijfer. 11. Op vakantie naar... Op vakantie naar... Zeeland. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Le lekker veilig. Lekker veilig. Ook leuk als je kleine kinderen hebt. We moeten natuurlijk ook de Nederlandse economie een beetje helpen. <laughs> ja. Dus, uh... ik, ik, ik had toch heel even verwacht um, een of ander ver buitenland... Ja, ik doe dat liever als ik naar conferenties ga en alleen ga. Maar als ik met mijn man en kleine kinderen op reis ga... dan uh, ga ik liever naar het strand in Zeeland. Maar voor conferenties gaan we de hele wereld over. Je ja. uh, bent al genoeg weg. Ik ben al genoeg weg. Ja. Het is vakantie in eigen land. Zullen we er nog één doen? Gaat u maar. Uh, acht. Engste dier. Engste dier. Oh, <laughs> oh ik ben dood. Uh, ratten vind ik heel eng. Ja, oh nee, daar, kan, daar hoeven we verder geen uit, uit, uitsluitsel of uh, toelichting op te, op te horen. Daar kan ik me heel goed voorstellen. Nog één, de laatste. Um, elf. Avondje met... Avondje uit met, neem ik aan. Uh, avondje uit met, goh. Um, ik zou wel een avondje uit willen uh, met... Uh, nou, toch wel de minister van Justitie en Veiligheid. Ik ben schaduwminister voor een radioprogramma. En ik denk dat het wel leuk zou zijn om een keer met hem van gedachten te wisselen. En wat wilt u vooral van hem weten? Nou, ik ben natuurlijk reuze benieuwd hoe hij als verantwoordelijk minister... voor terreurbestrijding denkt over een aantal van de zaken waar we het zo meteen over gaan hebben. En daarnaast ben ik wel geïnteresseerd uh, ja, hoe iemand met zo'n staat van dienst zoals Ivo opstelt er terugkijkt over ja, hoe veiligheid zich ontwikkeld heeft de afgelopen 20 jaar in Nederland. Bureau Buitenland. Neemt je mee. Ja, en we nemen u mee aan de hand van Quirin Eikman, terreurdeskundige van de Universiteit Leiden. Ja, als we praten over terrorisme hè, en de strijd tegen terrorisme... dan is het misschien wel handig om eerst even uh, uh, vast te stellen... wat het dan precies is, wat die term precies inhoudt. Wat is terrorisme? Wanneer ben je een terrorist? Um, laten we gewoon even wat, wat, wat voorbeelden noemen. Tanja Nijmeijer, de Nederlandse varkstrijdster in Colombia... Ja, die is zeer waarschijnlijk wel een terrorist. Tenminste, als ze wordt vervolgd voor een aantal van de strafbare feiten... waarvan ze wordt verdacht. Mm -hmm. En wat maakt haar dan terrorist? Nou, dat het feit dat ze die strafbare uh, feiten zou hebben gepleegd... dus bijvoorbeeld de betrokkenheid bij een <tus> aanslag... Uh, die niet alleen gericht is om op die mensen, om die mensen bijvoorbeeld te vermoorden. Maar ook omdat je met het doel van die aanslag, dat is namelijk angst zaaien. Uh -huh. en uh, een politiek statement uitbrengen. waardoor je eigenlijk de politiek in Colombia wil beïnvloeden. Dat is essentieel, ja. dat, dat, je, dat je er een politiek doel mee wil bereiken. Ja, dat is eigenlijk wat het nog erger maakt dan een gewone aanslag, een gewone moord. Dus, um, uh, en dat zou in haar geval, uh, zeker ook omdat ze wordt gezocht, internationaal wel meespelen. Juist. Maar ze is nog niet vervolgd. Dat vind ik toch uh, heel belangrijk om te zeggen. Dus ja. ik zeg dat het een verdacht is. Duidelijk. Um, de moslimbroeders in Egypte? vind ik heel moeilijk. Uh, ik denk in de eerste instantie zeker naar aanleiding van wat er gisteren is gebeurd... en de afgelopen week in Cairo... Uh, dat het een heel mooi voorbeeld is... het feit dat de regering nu eigenlijk zegt... of dat er een wetsvoorstel wordt gedaan om de Moslimbroederschap te, te verbieden. Mm -hmm. Ik denk niet dat het een terroristische organisatie is. Dat betekent niet dat er niet individuele leden daarvan... wel betrokken zouden kunnen zijn bij terroristische aanslagen. Maar de afgelopen weken is daar eigenlijk geen sprake van. Althans zover ik het nieuws heb kunnen volgen in Cairo. Maar wat ik er interessant... Aan vindt, is eigenlijk dat je ziet hoe politiek terrorisme is. En het labelen, het labelen van mensen als terrorist. Ja, ja want het Egyptische regime uh, noemt het wel een terroristische organisatie. Of wil, wil het er niet over? Ja, geval... het Egyptische regime, wat alles behalve democratisch ja. aan de macht is gekomen... Uh, en, en het moslimbroederschap wel in, in Egypte. En dat maakt het ook zo ontzettend complex. Terrorisme, misschien in onze westerse, Europese context... wordt toch vaak gezien als separatisten of jihadisten die bijvoorbeeld een aanslag willen plegen... die misschien niet en daarmee politieke macht willen krijgen. Maar in Egypte was het eigenlijk omgekeerd. Uh, ja. De moslimbroeders zijn aan de macht, democratisch gekozen. En alleen is er nu ja, een koel gepleegd... En uh, daar was misschien wel een reden voor. Maar je zou kunnen zeggen, nou goed, ze hadden ook nieuwe verkiezingen kunnen uitroepen. Ja. Maar je ziet dus onmiddellijk wat uh, het huidige ja, dictatoriale regime probeert te doen. Is ze weg te zetten als een groep terroristen. Ja. En er is natuurlijk niks makkelijker dan politieke tegenstanders het label terrorist op te plakken. Want dan krijg je vaak de bevolking mee. Juist. En krijg je ook, heb je ook mogelijkheden om ze actiever te bestrijden misschien? Ja en, heel, ja, en heel zwaar te vervolgen, omdat vaak de drempel voor terroristische misdrijven toch wat lager is dan bij andere strafbare feiten. Juist. De derde en laatste, Nederlandse moslims die aan de kant van de Syrische oppositie vechten tegen het regime van Assad. Ja, heel complex. Uh, ik zou in eerste instantie zeggen dat jihad, jihads-reizigers uh, of strijders niet per definitie terroristen zijn... Hm. Uh, neem niet weg dat er een risico is dat een aantal zich zou kunnen aansluiten... bij terroristische organisaties die daar af, uh, uh, uh, ja, actief zijn, zoals Nusra. Mm. Maar, maar zij gebruiken toch um, in Syrië geweld om een politiek doel te bereiken? Ja, dat klopt. Het Vrije Syrische leger doet dat. En natuurlijk ja. ook wel die, uh, die organisaties die er vechten. Maar het gaat er uiteindelijk om met welk doel je dat doet... En als zij betrokken zouden zijn... dan gaan we even terug naar die Nederlandse strijders. En zij zouden... Um, uh, terroristische misdrijven, bijvoorbeeld een, een bomaanslag plegen... met als doel angst te zaaien. Dan is het wel degelijk een terroristisch misdrijf. Maar het zou ook oorlogsmisdaad kunnen zijn. Het is buitengewoon uh -huh. onduidelijk. Um, en ik denk eigenlijk dat... Uh, de discussie ook een beetje vertroebel wordt. Omdat we in onze maatschappij... op dit moment bezeten zijn met het beheersen van risico's. En als je de rapporten ook... bijvoorbeeld van de AIVD... De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst leest, dan waarschuwen ze voor het risico dat enkele, dus niet al die mensen, al die jihad-reizigers die naar Syrië gaan, maar enkele mogelijk getraumatiseerd terugkomen, dan wel gevechtservaring hebben opgedaan en die mogelijk ingezet kan worden. Ja, maar dat, dat zijn dat allemaal wil je niet mitsen. Dat wil je niet hebben, maar dat betekent niet dat iedereen die daarheen gaat, daarheen gaat met het doel om ervaring op te doen om een aanslag in Europa of in Nederland te plegen. Dat moet je eerst afwachten, zegt u. Nou, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn uh, met het label terrorist... en dat je heel voorzichtig en terughoudend moet zijn met het, uh, met het inzetten van het strafrecht. Kijk, natuurlijk heeft de AIVD al het recht, uh, en ook Nederlandse gemeenten... om te proberen te voorkomen dat mensen uitreizen naar Syrië. Dat zou een bedreiging voor onze nationale veiligheid kunnen zijn. En dat doen ze dus ook. Maar dat is nog iets anders dan mensen vervolgen, bijvoorbeeld voor het recruteren... Uh, tenzij daar genoeg bewijs voor is. Of voor het vervolgen dat mensen daarheen willen gaan... om zich aan te sluiten bij die terroristische organisatie... en mogelijk aanslagen of terroristische misdrijven. Daar zitten al zoveel je risico's. In ja. Je moet er heel terughoudend ja. in zijn. Het zijn vaak hele jonge mensen uh, die ook nog een heel leven voor zich hebben. En je leven wordt er in Nederland en Europa niet makkelijker op... als je ooit veroordeeld bent voor een terroristisch misdrijf. Dus ik denk dat gemeentes en burgemeesters uh, aan zet zijn... En als het echt niet anders kan... en er is bewijs dat mensen betrokken zijn geweest bij terroristische misdrijven... dat ze dan vervolgd moeten worden als ze iets daadwerkelijk hebben gedaan. Helder. Nederlandse moslims vechten niet alleen in Syrië. Ze zijn ook uh, betrokken geweest bij gevechtshandelingen in Afghanistan <lacht> en, en Irak. Of in ieder geval verdacht daarvan. Um, een van hen is de Nederlands-Pakistaanse uh, jongen Sabir K. Die um, zaak Sabir K die was de afgelopen zomer volop in het nieuws... En het is ook een zaak die u nauwgezet heeft uh, gevolgd. Kunt u kort uiteenzetten waar deze kwestie nou specifiek om draait... en waarom dit voor u een interessante zaak is? Nou, Sabir K is een Nederlandse Pakistani met een dubbele nationaliteit... die in Pakistan wonen. En we het eigenlijk hebben voor het eerst van hem gehoord toen hij gearresteerd zou zijn... door de Pakistanse Inlichting en Veiligheidsdienst. Uh -huh. Zeg maar, de geheime dienst. Dus hij is niet gearresteerd omdat hij een verdachte was... maar omdat zij het nodig vonden om hem te detineren. Nou... Dit zou, uh, maar dit is niet bewezen, op verzoek zijn gedaan door de Amerikanen. Althans, dat zeggen zij, hij en zijn advocaat. En dit is een heel belangrijk onderdeel. Want hij, heeft want er... hij, zou, hij zou wellicht uh, aanslagen hebben beraamd op Amerikaanse militairen in Afghanistan. Ja, Amerikaanse legerbasis in, uh, in, in Afghanistan. Uh, nou, hij heeft daar een aantal maanden vastgezeten, uh, ongeveer acht maanden... en is toen op het vliegtuig gezet naar Nederland. Hij kwam aan in Nederland en is toen meteen gearresteerd... omdat Amerika uh, verzocht om zijn uitlevering... vanwege dat nou ja, ja. mogelijk beramen van een terroristische aanslag. Ja. Nou, op zich vind ik deze zaak om meerdere redenen heel interessant. Ten eerste... Uh, erkennen eigenlijk iedereen die onderzoek doet of iedereen die zich bezighoudt met terrorismebestrijding. Dat internationale samenwerking in de strijd tegen terrorisme heel erg belangrijk is. Dus ook met Pakistan. Uh, want daar, zeker in het gebied dat grenst aan uh, Afghanistan, wonen heel veel mensen nou ja, die betrokken zijn bij ja. uh, terreur. Uh, ten tweede is het de vraag, maar hoe ver moeten we nou gaan in dat bestrijden en in dat samenwerken? Nou, en in die zaak van Sabir K., waar het Hof in Den Haag deze week heeft gezegd in een kort gedingprocedure dat hij mag niet worden uitgeleverd aan Amerika, aan Amerika. Gaat het er eigenlijk om van hoe ver is Nederland nou uh, verantwoordelijk voor haar burgers? Ho hoe ver moet Nederland gaan in het samenwerken uh, met bijvoorbeeld een land als Amerika? Uh -huh. Omdat er wordt gezegd. Uh, Amerika zou mogelijk hebben gevraagd om Pakistan om hem te arresteren. Uh -huh. Je weet dat als. Uh, in Pakistan mensen worden gearresteerd voor uh, te terreur, hè, voor betrokkenheid bij terroristische misdrijven. Dat er een hele grote kans is dat mensen, nou ja, uh, gemarteld gaan worden of andere uh, mensenrechtsschendingen zullen plaatsvinden. Nou, dat is heel bijzonder uh, dat het Hof dat ook heeft erkend, want dat is eigenlijk uh, in eerdere procedures is er gezegd van ja. Maar in Nederland dan wel, Amerika is daar niet rechtstreeks bij betrokken geweest. bij ja. die mogelijke mensenrechten schendingen. Dus zijn, zijn, zijn vermeende marteling uh, daar in Pakistan. En dus zijn ze daarvoor niet verantwoordelijk. Maar eigenlijk zegt het Hof: nee, het gaat nu een stapje verder. Die internationale samenwerking is heel goed en heel belangrijk. Maar er zitten wel grenzen aan en die grens is, is marteling. Maar wat had Amerika dan niet mogen doen? Waardoor het Hof zegt: uh, Sabir K. moet hier blijven. Mag niet worden uitgeleverd. Nou, als, het is dus helemaal niet bewezen dat dat het geval is. Het mm. Hof heeft alleen gezegd dat Nederland moest vragen aan Amerika... of zij mogelijk een verzoek hebben gedaan aan Pakistan. En waarom is dat... Waarom is dat uh omstreden? Je kunt toch aan een land vragen om iemand op te pakken? Nou ja, dat, dat is de, juist de hele kern van, van dat arrest van, uh -huh. van het hof. Dus het is eigenlijk heel opmerkelijk dat een landsadvocaat niet dat het niet heeft gedaan. He, eigenlijk was er een, ze hebben het niet gevraagd aan Amerika. Ze hebben het niet gevraagd. Er is een tussenvonnis tussen vonnis opgedragen door het hof in Den Haag... dat ze dat moesten doen. Uh -huh. Dat is niet gebeurd. En vermoedelijk is dat ook een van de redenen waarom hij nu, nou, het hof eigenlijk heeft gezegd twee weken later... Nou, hij mag niet worden uitgeleverd. Oké, okay, dus Nederland had aan Amerika moeten vragen... hebben jullie Pakistan gevraagd om Sabia op te pakken, ja, ja of nee? Want mogelijk uh, weten de Amerikanen dan... of zijn de Amerikanen medeschuldig, zou je misschien indirect, kunnen zeggen... Is indirect, indirect aan, aan foltering ja. of, of marteling. Um, maar dat is toch heel makkelijk om, om even te vragen aan de Amerikanen. Waarom heeft Nederland dat niet gedaan, denkt u? Ik denk dat het ook heel makkelijk is. Ik denk toch dat ze bang zijn om een bondgenoot... een hele belangrijke bondgenoot... in de strijd tegen terrorisme voor het hoofd te stoten. Uh -huh. Misschien wilden de Amerikanen het ook niet zeggen. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is... deze week, nee vorige week is er besloten dat de staat in cassatie gaat. Dus ze gaan naar de Hoge Raad... omdat ze het niet eens zijn. Okay. En zij zeggen eigenlijk van ja... deze rechter in Den Haag... Dat hof mm -hmm. mag hier helemaal niet voor beslissen. Dat moet een ander hof doen. Nou, Dat is een beetje opmerkelijk. Ik denk dat ze heel bang zijn om die relatie met Amerika onder druk te zetten. Maar wat nog veel belangrijker is. Ik denk ook dat het hof aandacht vestigt op het feit. Dat ook Nederland een ja, verantwoordelijkheid heeft. Voor haar staatsburgers in het buitenland. Nou, Nederland is ook, heeft Sabierka ook opgezocht. En dan zegt ze. ja, Hij zei toen niet dat hij gemarteld werd. Mm -hmm. Maar ja, als je bijvoorbeeld een Argos uitzending. Hè, waar hij is geïnterviewd. Live beluist, dan zegt hij ook. ja, Ik was omringd door alle allerlei mensen. Uh, en die, we, uh, hebben daar een, we hebben daar oh. een fragment van. Het is, het is net alsof we het ja. hebben afgesproken. Maar, maar dat, dit komt heel mooi uit. Want eerder maakte uh, collega Wil van der Schans van het uh, onderzoeksprogramma Argos. zoals u zegt. een uitzending over Sabir K. Daarin waren onder meer verklaringen van Sabir te horen. die hij had afgegeven aan een Amerikaanse psychologe. Laten we even naar een fragment uit die uitzending van Argos luisteren. Iemand schopte de voordeur open, mannen in burgerkleding arrestatieteam, politie. Ze stormden mijn huis binnen en verzamelden iedereen in het huis... met hun wapens op ons gericht. Ze behandelden mijn vrouw en zusjes ruw en duwden ons de kamers door. Ze doorzochten mijn huis, maar vonden niets illegaals. Ik vertelde mijn familie dat alles goed zou komen. Hierna werd ik naar buiten gebracht. De hele straat stond vol met gewapende mannen. Ik werd geboeid en geblinddoekt en ze deden een zak over mijn hoofd. Sabirka wordt meegenomen naar een gevangenis. Hij weet niet welke. Waarvan hij wordt beschuldigd, weet hij ook niet. Hij komt terecht in een geheime gevangenis van de ISI. Op sommige dagen moest ik hele dagen lang in de hal zitten... met een kap en blinddoek op. Het geluid van mensen die gemarteld werden was verschrikkelijk. Het ging de hele dag door. Na verloop van tijd kon ik de martelmethodes onderscheiden door het geluid. Het was het meest angstaanjagende dat ik ooit gehoord heb. Beestjes kropen over mijn lichaam en in mijn haar... Maar ze weigerden mijn haar te scheren en ik mocht geen douche nemen. Ik had geen tandenborstel en droeg vuile kleren. Ik probeerde geduldig te zijn, maar na drie weken was ik uitgeput. Ik wist niet waar ik was, wat er ging gebeuren en hoe lang het zou duren. En om mensen te horen die worden gemarteld en niet in staat zijn om hen te helpen... was een van de meest frustrerende momenten van mijn leven. Over de ergste martelingen wil Sabir niet in het openbaar vertellen. Mijn celgenoot Mohammed had moeite met eten omdat zijn tanden eruit waren geslagen... Hij vertelde me dat hij was gemarteld. Sabir schrijft in zijn dagboek iets opmerkelijks... over zijn ondervragingen in de gevangenis. Eens werd ik ondervraagd en de officier vertelde mij... dat hij vragen had van de Amerikanen. Ik werd gevraagd over bepaalde personen... en over een bedreiging voor Amerikaanse strijdkrachten... en over een bedreiging voor Europa en Amerika. Ik vertelde hen dat ik niet wist waar ze het over hadden. Ik moest de kamer verlaten en op de vloer zitten... Een uur later kwam hij terug en toen zei hij... je hebt de Amerikanen boos gemaakt. En hij sloeg me met een chitter. Een chitter is een soort knoet... waarmee harde klappen kunnen worden uitgedeeld. Een fragment van een uitzending van Argos. Het hele verhaal trouwens rond Sabir K... kunt u terugluisteren via de link op Twitter. Apenstaartje BBVPRO. En op onze Bureau Buitenland Facebookpagina. Ja, gruwelijke verhalen over martelingen in, in, in Pakistan... volgens Sabir K. ook uitgevoerd met medeweten van de Amerikanen. Zijn er inmiddels bewijzen voor, weet u dat? Nee, en het enige wat ik, uh, ik... Ik weet ook niet of dat echt waar is. Maar je zou wel kunnen zeggen van... Nou, uh, Nederland zou wel iets harder er best kunnen doen... om daar onderzoek naar te doen. Want het is ook nogal wat. En in, ik denk eigenlijk dat, uh, dat je je zou moeten afvragen... van, nou, aan de ene kant is het heel goed dat we samenwerken... Hè, met in de strijd tegen terrorisme. Dat heet ook de voorwaartse verdediging. We moeten veel meer doen uh, buiten de grenzen van Nederland... om gevaar te stoppen. Maar we moeten ook rekenschap geven over de neveneffecten daarvan... En uh, ik weet dat dat heel moeilijk is. Want het is natuurlijk ook niet zo dat die Pakistaanse inlichtingdienst... zich van alles laat vertellen. Het is natuurlijk ook niet zo dat alles wat Sabia Kaar zegt... per definitie waar is. Mm -hmm. Aan de andere kant is het wel een hele serieuze aantijging. En zou, zou, de, ja, zou de Nederlandse overheid toch wel iets meer hun best moeten doen... om daar onderzoek naar te doen. En in dit geval denk ik wel dat het heel dapper is van het hof in Den Haag. Dat ze zeggen, nou ja... Weliswaar is er geen enkel bewijs dat Amerika daar direct bij betrokken is. Maar indirect, omdat ze gevraagd hebben, uh, een, he, mogelijk gevraagd uh -huh. hebben... om hen daar te laten arresteren... Uh, hebben ze wel een indirecte verantwoordelijkheid. Want je weet wat in dat soort landen... als je naar Amnesty-rapporten of Human Rights-rapporten Watch luistert... wat er gebeurt met terreurverdachten. En dat is toch wel heel bijzonder daaraan. En ik denk dat Nederland een wat minder passieve houding daarin zou moeten aannemen. En is dat nou typerend, de manier waarop dat met, met Sabia K. waarschijnlijk is gegaan? Hè? Is dat nou typerend voor de manier waarop westerse landen terreur en mogelijke terroristen bestrijden. Dus dat is echt langs de randen van de wet een beetje scheren. Misschien hier en daar een beetje eroverheen. Nou, de grenzen worden wel uh, opgezocht. Uh, we gaan het straks misschien nog hebben over drones. Maar daar zie je mm -hmm. dat ook met dat gericht doden. Uh, Die vliegtuigen, uh, ja. Het ja. is niet zeg maar um, onbemande vliegtuigen. Het is niet zo dat het per definitie verboden is. Maar als je allerlei onderzoeksrapporten leest... ook van het Europese parlement of over de cia vlucht dan zie je wel uh, nou ja, dat de mensenrechten soms... Uh, niet altijd, maar soms echt aan, het, aan, ja, aan de laars wordt gelapt. Mm -hmm. En de vraag is eigenlijk ook van, nou, aan de ene kant is het heel goed... dat we internationaal meer met elkaar samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Maar het zou ook heel goed zijn als dat binnen de kaders van mensenrechten gebeurt. Daar is wel aandacht voor, ja. uh, ook binnen de Verenigde Naties. Alleen naast maar is dat aandacht... praktisch mogelijk? Kun je, kun je terreur effectief bestrijden als je je altijd maar aan alle mensenrechten moet houden? Ja, ik denk het wel, want mensenrechten zijn het absolute minimum. Het eigenlijk zegt mensenrechtenverdrag... bijvoorbeeld een van de artikelen is... er moet niet gemarteld worden of er moet een eerlijk proces zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het mensenrechtenverdrag... tegen marteling en de ervaring... als je met mensen, van rechercheurs gaat praten... die ik ook regelmatig lesgeef, die zeggen vaak... het is ook helemaal niet effectief, want mensen gaan van alles bekennen... wat helemaal niet waar is. Dus hele professionele mensen kunnen echt hele goede verhoren... doen of houden. Daarnaast is het ook op een gegeven moment... Ga je, ga je kwaad met kwaad bestrijden? En, en dan is echt het einde zoek. Uh, als je bijvoorbeeld gaat kijken in die gerichte uh, aanvallen, dat targeted killing, dat gericht doden door drones, dan is er bijvoorbeeld heel vaak is het misschien wel zo dat iemand geraakt wordt die mogelijk betrokken is bij, bij Al-Qaeda of bij een andere uh -huh. terroristische organisatie. Maar er zijn ook heel veel mensen daaromheen die daar niks mee te maken hebben. Nou, die gevolgen, wat in het Engels zo mooi collateral damage heet, dus de, de mensen, de vrouwen, de mensen die daaromheen zijn, ja. nou, die hebben een enorme impact op. Op, het, uh, op de manier waarop er tegen de strijd tegen terrorisme wordt aangekeken... door lokale bevolkingen. Dus de neveneffecten kunnen wel eens groter zijn... Uh, de legitimiteit van de strijd tegen terrorisme... dan het doel wat je probeert te bereiken. En dan is er ook nog een verschil misschien uh, tussen uh, ja, wat... Uh, uh, wat je zou kunnen zeggen uh, tussen wat er misschien in een oorlogsgebied gebeurt... zoals in Afghanistan en wat er in ja. Nederland gebeurt. Nou, ik denk niet per definitie dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... de grenzen opzoekt, ook niet de Europese. Maar er zijn wel een behoorlijk aantal uh, fouten gemaakt de afgelopen jaren... waar nog wel wat onderzoek naar moet gebeuren. Maar dan toch even Sabiaka ontkent, geloof ik... Hè, de, dat hij aanslagen heeft beraamd op, uh, op, op Amerikaanse militairen in Afghanistan. Maar stel nou dat hij dat wel van plan was dat hij een potje heeft zitten liegen bij wijze van spreken. Verandert dat niet, laten we zeggen, de, de regels die je uh, moet naleven... om zo iemand aan te pakken? Nou, ik denk niet dat je meteen moet... Uh, als dat het geval zou zijn, dan ja. zijn er genoeg dingen die je kan doen. En dat gebeurt er ook. De Duitsers bijvoorbeeld doen het ook. Maar het, het feit dat je dat alleen maar zou kunnen voorkomen... door mensenrechten te schenden, dat is, een, ja, dat is gewoon een oneigenlijke paradox. Dat, kan, dat hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg... Uh, manieren om terroristen aan te pakken. Uh, uh, nou, je kan inlichtingen verzamelen, je kan uh, verstoren met een heel aantal mensen. En natuurlijk mag je mensen ook wel arresteren als mm -hmm. ze daar uh, bij betrokken zijn. Alleen dat moet wel binnen een aantal rechtskaders gebeuren. Sterker nog, Sabir K. zou echt, uh, als er bewijzen zijn... dat hij daarbij betrokken zou zijn geweest... zou dat bewijs ook aan Nederland gegeven kunnen worden... toen hij eenmaal uitgeleverd was en had hij ook hier vervolgd ja, kunnen worden. Dat schrijft u ook in een artikel in Trouw hè, van de week. Uh, ja. Daarin pleit u om Sabiaka in Nederland te vervolgen. Nou, waarom? ik pleit niet om hem om hem persoonlijk in Nederland te vervolgen. Want ik, ik denk echt dat het recht verspeeld is om hem te vervolgen... ook in Nederland vanwege die martelingen. Maar ik denk wel over het algemeen dat we een voorkeur moeten hebben... om Nederlanders eh, die in dat soort gebieden worden gearresteerd... die mogen betrokken zijn bij terroristische misdrijven... in Nederland te vervolgen. En niet via een constructie aan bijvoorbeeld Amerika of Marokko uit te leveren. Eh, wat in het verleden ook wel is gebeurd. Eh, omdat je dan eigenlijk ja, de garanties niet hebt dat er een eerlijk proces is. In het geval van terroristische uh, verdachtmakingen. Ja, heel even, waarom doet Nederland dat niet? Waarom vervolgt Nederland Sabir niet in Nederland? Omdat uh, uh, ik denk dat eigenlijk dat, uh, dat Nederlandse ja niet zoveel in die zin geen keuze had. Ze hebben gewoon een, een verzoek gekregen van Amerika, kunnen jullie hem. Uitleveren, toen hij nog vast zat in Pakistan. En zij voldoen daaraan. En op zich is dat is natuurlijk dat ook prima. We zijn, eh, nou ja, bondgenoot zou je bijna kunnen zeggen... in de strijd tegen terrorisme. Eh, we doen in heel veel zaken, werken we samen. Alleen in het geval van terrorisme zou je kunnen zeggen... nou, gezien de Amerikaanse geschiedenis, gezien Guantanamo, gezien toch wel een aantal programma's... zoals het Rendition-programma... het mm -hmm. overbrengen van mensen naar verschillende landen... moeten we misschien toch eh, een voorbehoud maken en zeggen... Nou ja, we kunnen ze ook in Nederland vervolgen vanwege het nationaliteitsbeginsel. Dat betekent omdat hij een Nederlander is dat dat hier zou kunnen. In het geval van Sabir K. Eh, ja, denk ik toch het feit dat hij gemarteld is. Dat, het, eh, dat dat ook een proces in Nederland in de weg zou staan. Maar misschien met andere mensen. luistert naar bureau Buitenland van de VPRO. Met tot 8 uur één gast, terrorisme-deskundige Quirien Eijkman... van de Universiteit Leiden. En we praten een beetje over een afgeleide van het nieuws de hele tijd. Hè? Maar dat nieuws dat houden we natuurlijk wel voor u bij. Uh, onze redactie zit niet stil. En heeft een selectie gemaakt van artikelen en videobeelden die meer inzicht geven over wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in Egypte. Of de laatste onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA. Ga ervoor naar onze Facebookpagina Bureau Buitenland. En dan bent u weer helemaal bij. Goed, Querine Eikman. Ja, we hebben het uh, over het onderwerp vanavond dat spanningsveld hè, tussen terreurbestrijding en mensenrechten. Tot nu toe vooral besproken aan de hand van het voorbeeld van uh, Sabir K. Maar ik wil u toch ook even graag meenemen naar een land dat te boek staat... als een van de gevaarlijkste gebieden ter wereld, namelijk Jemen. Uh, op zichzelf een prachtig land. De hoofdstad Sanaa schijnt uh, op in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van UNESCO te staan. Maar het is ook een broedplaats van terroristen. terroristen althans, dat beweren de Amerikanen, die daar ook zeer actief zijn met zogeheten... U noemde ze al de drones, die onbemande vliegtuigjes... die jacht maken op milita militante moslims. Voor buitenlanders is het in ieder geval zeer onveilig daar. En dat weten wij bij de VPRO uit eigen ervaring. Want op dit Arabische schiereiland wordt sinds mei onze eigen correspondent Judith Spiegel gegijzeld. Samen met haar man Boudewijn Berensen. Het is onbekend door wie zij worden vastgehouden. Maar duidelijk is wel dat de gijzelnemers geld willen zien. Al is dan ook weer niet onbekend hoeveel ze willen hebben. Um, we gaan het zo over die drones hebben, hè, waarmee Amerika daar uh, uh, aan, aan, aan de slag gaat. Um, eerst even over die gijzeling van Judith Spiegel en Boudou en Berense. Kent u de zaak? Wat kunt u zeggen over die gijzelnemers? Ik ken de zaak alleen vanuit de krant. En, mm. uh, we hebben wel eens bij het ICT de Heek, uh, het International Counter Terrorist Studies Center, vaak ook aan verbonden. Ben. We horen wel eens de een en de ander, maar ik ben geen expert op Jemen nog op ontvoeringen. Maar ik heb er natuurlijk veel over gelezen en ik vind het echt vreselijk. Want ik denk dat uh, ja, deels ook de wetteloosheid... het feit dat het, uh, het wordt ook wel eens een failed state genoemd. Het, hoewel ik wel uit uh, interviews ja. met de uh, spulgen begrepen... dat zij dat liever niet wil zeggen. Uh, wel begrepen dat eigenlijk die wetteloosheid daar heel veel uh, criminelen... maar ook mensen die met terrorisme bezig zijn... Ja, dat dat eigenlijk in de hand wordt, wordt uh, gegaan. Het kan ook zijn dat terroristische uh, daden of misdrijven worden gefinancierd... Uh, door dit soort ontvoeringen. Het is buitengewoon onduidelijk. En ik denk dat er ook weinig over in de pers verschijnt... omdat het eigenlijk waarschijnlijk het contact met die gijzelnemers niet, uh, niet bevoordelijk is. Ja. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... en ook de Nederlandse ambassadeur in, in Jemen... die hebben gezegd dat er van alles gebeurt achter de schermen... maar dat er inderdaad uit veiligheidsoverwegingen... geen uitspraken over kunnen worden gedaan. Dat is natuurlijk te begrijpen. Um, maar wat denkt u, zijn, zijn wij als Nederland wel in staat... om? professioneel met dit soort gijzelaars in contact te treden... of om te gaan te onderhandelen? Nou... Uh, ik, denk, ik denk het wel, maar ik denk wel dat er heel veel advies wordt inge ingewonnen bij private bedrijven. Ik heb ooit in, in mijn eigen gastcolleges. Wij geven bij het CTC, dat Centrum voor Terrorisme van de Universiteit Leiden, heel veel colleges aan uh, uh, nou, mensen die werken bij de politie of bij justitie. Terwijl ja. uh, Arjan, Arjan Erkel is daar toen een gascollege uh, komen. Ook gegeven. gegijzeld geweest. Ook gegijzeld geweest voor artsen zonder grenzen een aantal jaren. Uh, en van hem heb ik ook begrepen dat, uh, nou ja, dat er eigenlijk heel vaak allerlei tussenpersonen tussen zijn. Dat het vaak heel misschien wel denkbaar is. Dat je niet direct met die mensen onderhandelt, maar via via. Maar ik denk dat er van alles aan wordt gedaan om hun vrij te krijgen. Maar het is op dit moment buitengewoon onduidelijk de situatie in Jemen. Ja. Wie het eigenlijk voor in bepaalde gedeeltes van het land voor het zeggen heeft. En ik denk dat uh, nou ja, het ministerie daar ook een flinke kluif van heeft. Ook omdat de ambassade uh, eh, natuurlijk gesloten is, tijdelijk geweest. Vanwege, vanwege de dreiging hè? van ja. terreur. Ja, maar... Goed, ik vermoed dat er veel wordt samengewerkt en ik begreep ook uit de pers uh, nou ja, dat in die zin haar, haar familie was gerustgesteld dat er wel heel hard aan werd getrokken, maar er zijn ja. geen garanties. En maakt het voor die onderhandelingen uh, en voor de opstelling van bijvoorbeeld Nederland in die onderhandelingen nog uit of het gaat om criminelen of terroristen? Uh, nou ja, ik denk het wel. Uh, kijk, ik denk dat Nederland sowieso niet wil betalen. Maar het wordt natuurlijk wel, het wordt nog een stap erger op het moment uh, dat er ergens wel geld vandaan zou kunnen komen. en dat je daarmee indirect terrorisme financiert. Uh, maar goed, het is allemaal speculatie. Ik denk dat er veel overlegd wordt door westerse landen. en dat Nederland zeker niet alleen opereert. Mm -hmm. uh, maar het is wel echt, het is in die zin wel heel zorgwekkend. Uh, en het des te meer te begrijpen waarom men niet wil betalen. Tegelijkertijd gaat het hier wel om iemand. Een hele bijzondere journalist. Die door haar kennis ook veel meer aandacht... in Nederland en misschien ook wel... in het buitenland ja, creëert... over hoe die situatie nou werkelijk is... in Jemen. Want we hadden het eerder al... over Egypte. We weten vaak ook... heel veel dingen niet. En als je haar... artikelen, haar bijdrage leest, dan zie je wel... hoe belangrijk het is dat er correspondenten ook... zijn in dat soort landen. Want anders weten we helemaal... niet meer ja. hoe de situatie is. Ja. En dat is ook heel belangrijk voor... terrorismebestrijding. Je moet goed weten met wie... Het te maken heeft. Heeft u daar correspondenten voor nodig? Ook? Nee, ik, uh, over onderzoekers. Ja, ja. Um, uh, maar in ieder geval wel mensen hebt die uh, een goed beeld kunnen geven hoe, uh, misschien wel geheime agenten bewijzen, ja. maar hoe die situatie daar werkelijk is. Ja. En dat is in Jemen buitengewoon onduidelijk. Het is absoluut niet zo dat de overheid het in alle delen van het land voor het zeggen heeft. Nee. En dat is ook te, uh, tegelijk weer de link met Al-Qaeda. Uh, op het Arabische Schiereiland. Een, zeg maar, van, nou ja, een, een van de belangrijkste organisaties in het netwerk op dit moment van Al-Qaeda. Die door dit machtsvacuum ook veel meer macht krijgen. En daardoor ook veel meer in staat zijn om terroristische misdrijven uh, voor te bereiden. En ja. dat is wel iets waar ik me echt uh, best wel veel zorgen over maak. Dat ze toch wel misschien nog wel bedreigender worden dan Al-Qaeda, uh, die, nou ja, die nog in Pakistan en ja. uh, Afghanistan zitten. We gaan het um, over drones hebben. Ja. Um, maar dat gaan we doen nadat ik inderdaad eerst even heb verteld... u noemde het al even... dat Nederland geen diplomatieke meer uh, vertegenwoordiging meer heeft hè, in Jemen. Het uh, is te gevaarlijk geworden, te onveilig. Ambassade personeel teruggetrokken. Um, maar intussen hebben de Amerikanen hun aanvallen met die drones... Hè, die onbemande vliegtuigjes verhoogd. Al, uh, alleen al in de eerste helft van augustus deze maand... zijn er daardoor 38 mensen... Gedood, en dat is twee keer zoveel als in andere maanden, in 2013. Um, je zou misschien kunnen zeggen dat, net als de kwestie van Sabir K. ook de discussie over het gebruik van die drones. terug te voeren is op dat evenwicht, zeg maar even, tussen enerzijds de terreur en de strijd tegen terreur. en aan de andere kant het streven naar uh, nou ja, het respect voor mensenrechten. Um, en hoe ironisch je het ook wil hebben... voor haar gijzeling maakte Judith Spiegel voor ons een interview... met een moeder uit Jemen die drie zonen verloor door een aanval van zo'n drone. Laten we even luisteren. Dat is maar het is natuurlijk niet het geluid waar we het meest bang voor zijn. Waar we het bangst voor zijn is dat we weten dat vroeg of laat er een explosie volgt. Een vreselijke explosie waarbij de, de ruiten uit de sponningen vliegen en de deuren open gaan. Vrouwen krijgen miskramen. Kinderen durven de straat niet meer op. Schapen raken van slag. En dat is belangrijk, want in onze regio zijn schapen een belangrijke... Inkomstenbron. Ja, en natuurlijk vallen er af en toe onschuldige doden. Dat is waar we bang voor zijn. En die drones hebben daarom onze regio volledig in hun greep. Juist, ja, Querine Eikman, terrorisme-deskundige. U kijkt vooral naar de neveneffecten van die strijd tegen het uh, terrorisme. Um, u wordt in, in, in dit fragment, het was wel duidelijk, dat, dat mensen onschuldigen... ook echt helemaal gek worden van dat dreigende gezoem de hele tijd boven hun, uh, hun hoofd. Is het desalniet niet, niet, min, toch niet gewoon de moeite waard om dat soort vliegtuigjes uh, in te zetten? Nou, Het is absoluut de moeite waard om, om uh, onbemande vliegtuigen in te zetten... om inlichtingen te verzamelen. Een paar dagen geleden heeft Ban Ki-moon, uh, dus, nou ja, de uh, secretaris-generaal... van de Verenigde Naties, ja. ook gezegd dat dat ontzettend belangrijk is. Hij heeft ook gezegd dat het belangrijk is dat het binnen de kaders... van of de Mensrechtsverdrag gebeurt of van het Humanitair Oorlogsrecht. Mm -hmm. Gebeurt nou, dat nu? Uh, niet altijd. Uh, en het feit dat er zo weinig over bekend is... en dat er weinig rekenschap wordt gegeven... over hoe mensen, hoe mensen daar nou daadwerkelijk omkomen... Uh, is wel heel zorgwekkend. Nu is het zo dat de Verenigde Staten, die uh, voornamelijk betrokken is... bij dit soort gerichte aanvallen met drones om mensen te doden... wel de afgelopen maanden veel dingen heeft beloofd... en veel meer rekenschap heeft, de, uh, heeft erkend überhaupt dat het bestond. Hè, dat er dus vliegtuigen boven Jemen vliegen of Pakistan... die dit soort aanslagen uitvoeren. Maar er, is ook nog wel heel veel, er zijn ook nog wel heel veel vraagstekens. Bijvoorbeeld, is het nou zo dat uh, die drones uh, mensen doden... omdat ze ermee in oorlog zijn? Hè, dus in oorlog met Al-Qaeda of met... Nou ja, Qaeda affiliates. Of is het zo uh, nou ja, dat ze eigenlijk um, uh, nou ja, dat inlichtingendiensten maar over de grens ergens gaan moorden, gaan moorden? Want dat is eigenlijk wat het is. Nou, dat laatste is echt in strijd met mensenrechten. Het probleem in Jemen is. Maar gebeurt dat, volgens u? Het gebeurt. Maar het hmm. probleem in Jemen, als we het daar nou speciek, specifiek over hebben, is wel dat het land toestemming heeft gegeven om het te doen. En Amerika zegt ja. nou, we zijn daar in oorlog mee, dus het mag op zich ook. Er is een prachtig advies geweest van de commissie uh, van volkenrecht, volkenrechtelijke vraagstukken. Die heeft dat onlangs ook in een rapport uh, geschreven. Op, op, op, uh, verzoek ja, op verzoek van minister Timmermans. Ja, op verzoek van minister Timmermans. Het mag zeker gebruikt worden. Maar uh, nou ja, er zijn, het moet wel binnen uh, de regels van het internationaal publiek gerecht... of het oorlogsrecht uh, gebeuren, of binnen dat mensenrechtenkader. Nou, en over die ja. mensenrechten is het wel zeer problematisch. Uh, want eigenlijk zeg je, we hebben helemaal geen proces meer nodig. We hoeven iemand helemaal niet meer te zoeken... Uh, we, gaan, we hebben gewoon eh, de politiek, of in, ieder geval, in dit geval de president van Amerika... die ook opperbevel heeft, die besluit na een hele lange, ingewikkelde procedure... dat iemand op zo'n lijst komt. Mm -hmm. En dan gebeurt het. Maar er is eigenlijk helemaal geen toetsing of die inlichtingen correct zijn... of ja. mensen echt wel betrokken zijn bij elkaar. Dus ja, wat, wat is nou het alternatief? De Amerikanen kunnen daar nou toch ook niet uh, worden... legens, uh, soldaten naartoe sturen telkens. Nou, het alternatief is, uh, is dat je dus misschien uh, een veel, veel transparantere procedure maakt... Uh, over wie nou eigenlijk op zo'n lijst komt en waarom. En dat dat onafhankelijk getoetst wordt. Ja, en, controle uh, Dat een controle, want nu er moet rekenschap worden gegeven. Want nu, het kan ook heel politiek worden. En in Jemen is het heel politiek. Want uh, uh, als je het nieuws hebt gevolgd de afgelopen weken... over wie nou eigenlijk betrokken zouden zijn bij mogelijke terroristische plotten in, in, in Jemen... de hele oorzaak dat die ambassades gesloten zijn de afgelopen weken... dan is dat nog helemaal niet zo duidelijk. En in Jemen is er ook een strijd om de macht gaande. Uh, dus het hoeft niet per definitie zo te zijn... dat mensen die geweld willen gebruiken uh, ook terroristen zijn. Het kunnen ook guerrilla-strijders zijn. Uh, en daar mag de Jemenitse overheid tegen optreden. Maar de vraag is of Amerika in zo'n lokaal conflict betrokken moet raken... met een heftig geweldsmiddel zoals... Uh, ja, bewapende drones. Dus het is een heel complex uh, uh, vraagstuk waar jemen eigenlijk een hele goede case study voor is. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, het laatste onderwerp dat we uh, kunnen bespreken vanavond met onze gast Quirine Eijkman. Rechtssocioloog en verbonden aan het Instituut voor Terrorisme en Contraterrorisme in Leiden. Dat onderwerp is privacy en veiligheid op internet. Um, ja, dat is eigenlijk weken, al weken een, een hot issue, dat, uh, veiligheid en privacy. Nadat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onthulde... hoe Amerika de wereld afluistert, inclusief niet-verdachte landen en burgers. Hoe ver mag je gaan in het preventief opsporen van verdachten? En welke rol kan de gewone burger hierin spelen? En moeten daar wetten voor komen? Is maar even de belangrijkste vraag. Communiceert u veel geheimen via e-mail? Ehm. Um... Ja, ik, ik communiceer uh, wel veel geheim... maar ik moet, ik moet, als ik heel eerlijk ben, nog uh, allerlei encryptieprogramma's oh, Maar dat heb je niet? Nou, ik moet het downloaden. Wij zijn natuurlijk op zich als wetenschapper... willen we natuurlijk open zijn en transparant... Mm -hmm. En uh, ik denk ook niet dat wij gevolgd worden. Maar goed, dat dacht iedereen nee, voordat niet? Edward ik Snowden. Dat <laughs> ik denk dat u wel in de gaten wordt gehouden. Ja, we zijn of, allemaal opgeslagen. worden natuurlijk alle Facebook-accounts en alle uh, informatie die via Hotmail Gmail gaan, wordt opgeslagen. De vraag is of we zo interessant zijn om gevolgd te worden. Uh, ik mag hopen van niet. Maar u beveiligt uw mail niet? Uh, ik denk als ik dingen veilig wil doen, dat ik het niet via de e-mail doe. Of de telefoon? Gewoon in donkere parkeergarages. Bijvoorbeeld. <laughs> um, we noemen dit, dit grootschalige afluisteren, ook wel het verzamelen van big data, heb ik me laten vertellen. Wat, wat kunt u in het kort uitleggen wat dat, wat de definitie daarvan is? Uh, ja, big data zijn eigenlijk, het is, is eigenlijk, uh, moet je eigenlijk zeggen, van, nou, we verzamelen alle informatie, alle gegeven, persoon, gegevens die voor mensen nou ja, die er bestaan, dus mm -hmm. je internetgegevens, hoeveel water je gebruikt, uh, alles wat in cyberspace over jou te vinden is. En daar worden uh, nou, van grote groepen mensen en daar worden allerlei analyses op losgelaten en op basis van die analyses. Uh, die, die uh, nou ja, zou je dus kunnen zeggen... van nou, we kunnen er bijvoorbeeld uithalen wie mogelijk een terrorist is of niet. Nou, ja. Dat is wat ze willen. Of dat ook werkelijk kan in de praktijk is zeer de vraag. Of er zoekalgoritmes zijn, de manier waarop ja. je in die grote data gaat zoeken... of iemand mogelijk uh, verdacht is of niet. Uh, en bestaan er bestaan ze... er regels voor? Er, zijn, er is absoluut wetgeving uh, op het gebied van dataprotectie. En op, op het gebied van het delen van data. En daar gebeurt ook heel veel. Maar we worden gewoon ingehaald. Net zoals met die onbemande vliegtuigen door de werkelijkheid. Dus eigenlijk om, omdat het kan. Technologie geeft ons heel veel mogelijkheden om mm -hmm. mensen in de gaten te houden. Nou, middelen waarvan Oost-Duitsland had, had durven dromen dat ze ja. dat konden. Uh, de vraag is ook of je het moet doen. En of het ook uh, zoveel waardevolle informatie oplevert. En dat is uh, op zich uh, niet echt heel erg aangekomen. Ik bedoel, de afgelopen weken is in de discussie natuurlijk wel het een en ander naar voren gekomen. Er zouden ongeveer 50 plotten zijn ontraafd op basis van die informatie, maar daar wordt heel weinig bewijs voor geleverd. En ook daarin, ik denk dat big data is niet meer terug te gaan. Ook niet in de strijd tegen terrorisme. Ook niet voor het bestrijden van criminaliteit. Maar de manier waarop het wordt gebruikt... mag wel veel meer uh, toezicht op worden losgelaten. En dat is ook de grote discussie in de Verenigde Staten. Waarin eigenlijk het grote publiek... Uh, nu pas voor het eerst zich echt bewust is dat het gebeurt. Helemaal nieuw is het niet. Want deze ja. informatie is al jaren bekend. Maar kennelijk uh, ja, heeft prison ertoe geleid dat mensen ineens denken... oh, maar ik ook word... Ja. Ja, ook ik word in de gaten gehouden. Ook ik word gezien als een potentiële verdachte. Dankzij Edward Snowden hè, weten we dit nu al. Mede al. dankzij Edward Snowden. Er zijn Wat? wel heel veel mensen die er al heel lang druk mee bezig zijn. Ja. Maar Wat vindt S u van hem? Uh, Held, Held of uh, landverrader? Ik denk uh, uh, dat hij de wet gebroken heeft, maar dat hij dat deed voor een hoger doel. En, uh, dat, hij, uh, en dat is nou precies bijvoorbeeld waar het bij mensenrechten om gaat. Hè? Ja. Dus ik denk dat dat hogere doel, het feit dat het publiek bewust moet worden van dat dit soort dingen plaatsvinden, dat dat gerechtvaardig is, maar hij heeft wel een aantal strafbare feiten ge waarschijnlijk gepleegd. Noem er eens uh, nou, je hebt een, uh, onder andere een geheimhoudingsverplichting uh, ver, bij je, aange uh, je aangegaan. Want en dat was heb je cia van medewerk, hè, ja. Ja. ja. En uh, uh, ik weet niet of die mensen in, in gevaar heeft gebracht door dat te doen. Maar ik denk wel als iedereen dit gaat doen, als er totale transparantie uh, ontstaat dat, je, uh, nou ja, dat, dat uh, overheden ook niet meer effectief terrorisme kunnen bestrijden. Maar soms dient het een hoger doel. En ik denk dat hij in dit geval dat heeft gedaan. Amnesty International heeft hem ook niet voor niks... als een gewetensgevangene uh, ja. geadopteerd. En ja. nou, dat doen ze niet zomaar. Maar Toch zijn er ook mensen, misschien is dat wel een minderheid... maar, maar geen kleine minderheid lijkt me, die zeggen... Ja, vanwege de veiligheid mag de overheid gewoon mijn mails wel lezen... Uh, als ze daardoor mogelijke terroristen... Te pakken krijgen, be my guest. Klopt, heel veel mensen denken dat ze niks ja. te verbergen hebben. Heb jij iets te verbergen? Of laat jij het ook? Oh, nee, nee, ik zeg, gewoon nee. Je ik zeg, zeg nee? gewoon nee. Ik zeg gewoon nee, ik heb niks te verbergen. Nou, ik vind dat prachtig. Uh, Corine prachtige Corinne Prins. <laughs> ik heb liever een niet in mail, het. Op, op het gebied van recht en technologie zegt men ja? altijd meteen. En mag ik ook je pinnummer dan weten? Ja. Uh, kijk, we ja. hebben allemaal iets te verbergen. En ja. Uh, uh, en ik denk uh, dat het ook uh, een inbreuk op privacy... dat mag alleen maar als er bepaalde, eh, bepaalde regels zijn... omdat je misschien betrokken bent bij terrorisme of iets anders. Mm -hmm. Maar er zijn wel grenzen. En bij totale transparantie kan je ook als samenleving niet meer functioneren... Um, uh, en ik denk ook uh, nou ja, dat we ons moeten realiseren... dat de overheid uh, onder andere door het bestrijden van terrorisme... heel veel machtsmiddelen tot zich heeft. Mm -hmm. En Ze kunnen allerlei informatie van je gebruiken... maar die kunnen ze ook construeren hè, in een bepaald frame zetten. Bijvoorbeeld, jij wil naar Syrië gaan om daar in de jihad te vechten. Maar het zou ook kunnen zijn dat je naar Syrië wil gaan om daar hulp te bieden. Ja. En, ja. Uh, dus het gaat ook om macht. En die big data geven... Uh, niet alleen de overheid, maar ook particuliere bedrijven... heel veel macht over in, uh, individuele mensen. En eigenlijk zegt de overheid, vertrouw ons nou maar. Ja, de Amerikanen zeggen ook, vertrouw maar dat het goed is wat we ermee doen. Maar ja, je weet niet, als jij niet weet in processen... of, of, of waarom je Amerika bijvoorbeeld niet binnen kan komen... of waarom jij iets geweigerd wordt... Nou ja, dan kan je er ook nooit tegen, tegen verzetten. En ik denk toch wel dat dat zorg, zorgwekkend is. Is het niet... En u bent heel duidelijk hè, over, uh, u bent heel, heel uh, streng, laten we zeggen, uh, als het gaat om het naleven van, uh, van wetten en regels die te maken hebben met mensenrechten. U zegt ook dat is het minst wat je kunt doen, daar, ja. daar moet je je aan houden. Um, staat u daarmee, laten we zeggen, gezien de tijdgeest en mensen die eigenlijk vinden dat gewoon terroristen, alle terroristen moeten in de pan worden gehakt, sta, staat u daarmee als wetenschapper niet een beetje te ver van de realitei realiteit? Krijgt u die, die kritiek oh. al eens? Uh, zeker, Als je alle reacties uh, op dat artikel in trouw ziet, dan, ja. uh, dan, uh, dan denk ik... Maar dat is, dat Wat is ook... zeggen mensen dan? Nou, gooi ze het land uit of pak ze een paspoort af. Maar wat of... zeggen ze over u? Oh, het is niet zo persoonlijk. Want ik denk, uh, uh, maar ik denk wel dat mensen uh, ja, vinden, hebben een beetje een gevoel hebben... alsof je uh, nog in sprookjes gelooft. Sinterklaas ja. Sinterklaas bestaan niet. Maar ik denk juist dat... Hoe komt dat, uh, denkt u? Ik denk omdat mensen er niet zoveel van afweten, Want uh, deze reactie krijg ik zelden tot nooit in overheidskringen. Um, uh, als ik bijvoorbeeld uh, nou ja, lesgeef... Of, of ook wel praat met mensen van de dienst of met de politie... dan zijn ze die zich er buiten gewoon van bewust... dat dat uh, beschermen van de democratische rechtsorde er niet voor niks is. Uh, maar het is ook een kwestie van ja, onbekend maakt onbemind. Dus... Uh, privacy en ook die big data. Uh, mensen geloven, zijn heel, hebben heel veel vertrouwen in de overheid, dat ze, de overheid ook het beste met ons voor heeft. Ja. En terroristen zijn misschien wel onze nieuwe heksen. Of de nieuwe duivels. Hè? Van, dat zijn echt hele slechte mensen. Maar het komt natuurlijk dichterbij als ze jouw energiemeter gaan controleren of jouw uh, Kinderopvangtoeslag, uh, bij wijze van spreken. Dus als mensen met die macht van de overheid geconfronteerd worden. en het gevoel hebben dat ze zich daar niet meer tegen verzetten. dan gaan mensen kritischer worden. En er is ook allerlei onderzoek, onder andere wordt dat ook. Uh, nou, de College Beschermings Persoonsgegevens. Uh, is daar ook wel mee bezig. Zeggen ja, zodra mensen meer over privacy weten. worden ze daar kritischer over. Precies wat je nu met dat prison in Amerika ziet gebeuren. Mensen vonden het eigenlijk wel best. Ja. Het werd gebruikt in de strijd tegen terrorisme. Maar nu ze zich ineens snappen wat de implicaties daarvan kunnen zijn. Het feit dat ook Amerikanen in de gaten kunnen worden, dat telefoons uh, kunnen, kunnen, ja, zonder toestemming kunnen worden afgeteld. Dan worden nou, mensen hun ogen de mensen open. Gaan hun ja. ogen open. Ja. Dus meer kennis leidt ook tot kritischere vragen. En nu denken mensen, nou, misschien is de grondwet in Amerika maar ook die mensenrechten best belangrijk. Maar dan ga ik u toch even het mes op de keel zetten. Dat is misschien een beetje ongepast in deze uitzending. Gezien het thema. Maar toch, aan welke samenleving zou u de voorkeur geven? Een volstrekt veilige samenleving... waarin de mensenrechten hier en daar worden geschonden? Of een samenleving die de mensenrechten tot in detail respecteert... maar waar de kans op aanslagen aanzienlijk is? Ja, ik denk dat dat een tegenstelling is die, die heel vaak wordt gesteld... maar die gewoon niet reëel het niet is. Ik mag niet stellen, deze, nee. deze vraag. Terrorisme kijk, terrorismebestrijding <laughs> is echt het effectief... als je aan de regels van een democratische rechtsorde staat. Amerika heeft bijvoorbeeld Ook al voor... pak je niet meteen alle terroristen. Ja, maar uh, die absolute controle die bestaat er niet. Die bestond nee. er ook niet in de DDR of in de Sovjet-Unie... waar heel veel controle was op burgers. Dus dat kan je op die manier gewoon niet zeggen. Maar ik denk dat moeten we dus accepteren, dat dat... 100% veiligheid bestaat nee. niet. Um, uh, ik denk dat we de afgelopen jaren al heel veel doen om terrorisme te voorkomen. En ik denk dat, uh, nou ja, dat uh, uh, Nederland het afgelopen jaren ook steeds beter is gaan doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar allerlei evaluaties van onze terrorisme is daar ook veel meer aandacht voor gekomen uh, uh, voor, voor mensenrechten. En ik denk uh, uh, dat, dat, nou ja, dat dat ook een goede zaak is. Want het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Wat ik zei, mensenrechten zijn echt minimumrechten. Ja. Het enige, we zeggen, er wordt niet gezegd van je mag de nationale veiligheid niet beschermen, Het zegt de Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook niet. Die zeggen alleen: er moet een wet zijn, het moet proportioneel zijn en het moet noodzakelijk en legitiem zijn. Nou, dat is echt een minimum. En ik denk uh, uh, nou ja, dat je misschien kan zien in landen als Afghanistan en Pakistan als je dat niet toe, waar dat toe leidt. Duidelijk. Um, we zijn uh, bijna bij aan het einde. Uh, we hebben veel inhoudelijk met u besproken. We hebben hopelijk ook wat meer... Nou nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. We zijn ook wat meer over u zelf te weten te komen. Daar gaan we nog een klein beetje mee door. Namelijk onze zomertip. Hebben we daar een jingle van? Nee hè? Bureau Buitenland. Supersnelle zomertip. Kijk aan. Kijk wel een radio DJ. Radio 3 DJ. Een boek. Een boek. We hebben aan alle gasten gevraagd of, u nog een, uh, of ze een tip hebben aan, uh, voor de luisteraars. Wat voor een uh, boek moeten ze le lezen? Dat hebben we ook aan u gevraagd. Wat, ja. is, wat is uw tip? Uh, ik heb net een prachtig boek gelezen. The Other Hand van Chris Cleave. In het uh. Nederlands wordt hij ook wel kleine bijgenoemd. En dat gaat eigenlijk over een, een, een echtpaar, hardwerkend echtpaar. Man en vrouw werken allebei, jonge kinderen. Gaan ertussenuit naar Nigeria op een prachtige zonvakantie. En komen dan op het strand, worden ze geconfronteerd met mensen... die worden, proberen te vluchten, omdat ze achterna gezeten worden door milities. Die het leven in de Niger-delta, waar veel olie wordt gevonden... Het is fictie toch, hè? of niet? Ja, het fictie. Ja, okay, okay. ja. uh, het boek zet je prachtig aan het denken eigenlijk over van, ja, wat dat contact doet... En hoe uh, een van die meisjes uh, van de jaar 14... die daar met die Britse mevrouw in contact komt... daarna illegaal in Engeland komt en ineens op haar stoep staat en zegt... kan je me helpen? Oh. Het boek is geschreven eigenlijk vanuit perspectief... zowel van die mevrouw als van deze little bee, kleine bij, zoals ze wordt genoemd. En uh, ik denk dat het een heel interessant uh, boek is. Met name omdat ik van de week allerlei mensen geïnterviewd zag... op het NOS-journaal die toch naar Egypte gingen... Die prachtige oorden. Oh ja. ja. Misschien zee. word jij wel geconfronteerd met iemand die daar strijdt voor democratie. En dan maar dan van weet je gebeuren is. als je dat ah, ja, leest. is het ja. niet meer zo ver van je bed. The Other Hand van Chris Cleave. We zijn er doorheen. Heel hartelijk dank voor uw, voor uw komst. Dit was Bureau Buitenland van 18 augustus. Een heel uur sprak ik met terrorisme-deskundige Quirien Eijkman van de Universiteit Leiden. En volgende week onze laatste zomergast. Dan is niemand minder dan... Arthur Dokters van Leeuwen, onze gast. Oud-voorzitter van het College van Bestuur... Nee, wat zeg ik nou? Oud-voorzitter van het College van Procureurs-Generaal... voormalige baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... oud-bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten... maar hij is vooral te gast omdat hij onlangs een lijvig rapport schreef... over de nieuwe rol die Nederland zou moeten spelen... in de buitenlandse diplomatie. Over de positie van ons kikkerlandje op het wereldtoneel... en de spanning tussen onze rollen van koopman en dominee. Dat dus volgende week vanaf, vanaf 7 uur op deze zender op Radio 1. En straks naar achter... Weet Labyrinth. Pieter van der Wielen, vertel. Ja, wij komen terug op een uh, uitzending van een jaar geleden. We hadden een mailtje gekregen van Richard. En Richard zei, ja, ik heb iets geks. Ik heb een, een wereldbeeld. En af en toe dan draait dat een kwartslag. Dus ik, ik denk dat alles zo staat. En ineens staat het allemaal anders. Nou, wij, hadden, wij, wij snapten het eigenlijk niet helemaal. Maar we het uitgezonden. Toen kregen we... Heel erg veel reacties, uh, wel meer dan 100 mailtjes geloof ik, van mensen die zeiden: Goh, dat, dat heb ik ook. En toen zei de Radboud Universiteit: Nou, dat, dat vinden wij wel interessant. Dat zouden we eigenlijk wel willen onderzoeken of dat echt iets is en, en hoe dat dan in elkaar zit. Dus hm. daar gaan we nu op terugkomen en we gaan het ook hebben over navigeren. Hoe het kan dat de een wel de weg vindt en de ander niet. Want <lacht> daar waren grote doorbraken <lacht> over bepaald. te melden. Ja, dat, uh, <lacht> dat is ook een beetje training natuurlijk. Maar dat is uh, straks allemaal. Ik beloof dat het uh, duizelingwekkend wordt. Hartstikke mooi. Fijn dat u uh, luisterde en nog een heel prettige avond. Dag. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof...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 Jij gaat straks een, uh, even een lepeltje in elkaar timmeren. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Dat we het niet eens zijn met wat Johnson uitspoot daar. Ga naar ntr.nl/slash radioprijs voor meer informatie. En luister zometeen vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Op Radio 1. en luistert daarna. Het nieuws van alle kanten. Kijk hier, ze zijn